11 uur, Rachid Finch met het NOS-journaal. Oud-minister Max van der Stoel is overleden. Hij was lid van de Partij van de Arbeid en had een grote internationale staat van dienst. Hij was onder andere minister van Buitenlandse Zaken... en permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de VN. Zijn leven stond in het teken van de strijd voor democratie en mensenrechten. In 2001 voerde hij besprekingen met Jorge Zorregieta... Hij wist de vader van prinses Maxima ervan te overtuigen... dat hij niet naar het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander moest komen. Minister van Staat Max van der Stoel is 86 jaar geworden. Een Palestijnse politieman heeft op de westelijke Jordaan-oever... een Israëliër gedood en vier anderen verwond. Dat meldt een Israëlische legerwoordvoerder. De slachtoffers vielen in Nabloes bij een plaats in het door Palestijns, Palestijnen bestuurde gebied... waar joden vaak onder escorte komen bidden. Volgens de Palestijnse autoriteit was het bezoek niet aangemeld en schoot de politieman omdat hij de groep verdacht vond. In het zuiden van Brazilië zijn zeker twaalf mensen omgekomen door aardverschuivingen en modderlawines. Het heeft dagenlang zwaar geregend in de deelstaat Rio Grande del Sul, waardoor ook veel rivieren en beken buiten hun oevers zijn getreden. Zeker 30.000 mensen in het gebied zitten zonder stroom en in verschillende steden is de noodtoestand uitgeroepen. Een Amerikaanse taxichauffeur heeft zo'n 3400 euro verdiend... door twee klanten van de oost naar de westkust te brengen. De twee passagiers wilden naar eigen zeggen iets magisch doen... en besloten een taxi te nemen van New York naar Los Angeles. Ze lieten de chauffeur eerst naar huis gaan om zijn kleding te pakken... en zijn vrouw gedacht te zeggen. De drie hebben onderweg een aantal stops gemaakt, waaronder in Las Vegas... waar ze al gokkend 1300 euro hebben gewonnen. De rit van 4500 kilometer heeft in totaal zes dagen geduurd. De reis is met tekst en video's vastgelegd op internet. Dan het weer: veel zon, droog en maximumtemperaturen tussen 21 graden aan zee en 26 in het binnenland. En morgen maxima van 24 graden. Dit was het NOS journaal. Volg de ontknoping van de eredivisie.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 Over de onvoltooid verleden tijd. Met Michal Citroen en Jos Palm. Goedemorgen, welkom terug bij het tweede uur van OVT op deze eerste paasdag. En omdat het eerste paasdag is, nemen we u tegen half twaalf mee... in het spoor terug naar de mythe van het paaseiland. Maar het is ook de laatste zondag in april dus tijd voor onze maandelijke boekenrubriek. En we bespreken de afgelopen maand verschenen historische boeken... met onze vaste recensenten historicus Han van der Horst... en parooljournalist Paul Arnoldussen. Goedemorgen. Um, laten we heel snel beginnen, dan kunnen we zoveel mogelijk boeken bespreken. En als eerste wou ik noemen het boek van... Jan Buisman, de auteur van de serie Duizend Jaar Weer, Wind en Water in de Lage Landen. Hij komt nu met het kanon van het weer. onder de titel Extreem Weer: Een kanon van weergaloze winters en zinderende zomers. hagel en hozen, stormen en watersnoden. Heren, Ham. Dat is een, uh, een interessant boek. Uh, Jan Buisman heeft uh, in ik weet niet hoeveel delen... de geschiedenis van het Nederlandse weer van de afgelopen duizend jaar geschreven. En dit is er een soort uittreksel van. Toch nog een heel dik op zwaar papier gedrukt boek met mooie plaatjes. en. Daarin legt hij uh, uit hoe uh, het klimaat zich ontwikkeld heeft. Ik heb daar onder meer van geleerd overigens dat uh, pas 12.000 jaar geleden... nog eens de halve Eifel in een grote vulkanische uitbarsting is ontploft. Dus dat uh, biedt weer perspectieven voor een prachtige apocalyptische tv-serie... als dat weer gebeurt. En uh, dan bespreekt hij... Watersnoden, die, die, uh, ja, uh, waarvan hij soms laat zien dat de legende groter was... Uh, dan de werkelijkheid, en soms ook uh, omgekeerd. Het staat helemaal erg vol met leuke weetjes. En uh, het laatste hoofdstuk, de laatste hoofdstukken, de laatste honderd pagina's... Gaat, uh, gaat over weersomstandigheden door de babyboomers zelf meegemaakt. Dus wat dat betreft is het een, een interessant en boeiend boek. Achterop zegt Van deursen dat als hij dit geweten had... Dat hij dan een aantal dingen, dat hij dan veel van de informatie van Buisman... goed had kunnen gebruiken in zijn studies over de Gouden Eeuw. Ik denk na lezing hiervan dat dat waar is. Wil je daar nog iets aan toevoegen, Paul Arnoldersen? Ja, het is natuurlijk veel gepraat over het weer. En ja, dat verander je niet zo erg. Maar, uh, wat ik er erg leuk aan vind, is zijn bronnen. Hij heeft een slothoofdstuk waarin hij wat over zijn bronnen zegt. Want ja, er is niet altijd een KNMI geweest. En dus kijk die wanneer het eerste kiwiet gevonden is en op welke dagen trekvaarten uh, diensten van, uh, van trekvaarten. Ja. Uh, niet functioneerde, want dan was het vermoedelijk te koud... dan waren die vertrekwaarden vermoedelijk bevroren, de prijzen van Turf. En al dat soort zaken kan hij betrekken in... als hij niet zeker weet wat het wereld, welk wereld, wat, hoe koud een winter was, bijvoorbeeld. Dat vind ik erg leuk. En het is natuurlijk een krasse 80-jarige. Het is wel een beetje... Ja, het is, hij is wel een beetje... hij klets wel een beetje, Weet ik soms, maar dat geeft allemaal niet Gaan we gaan is door. Niet gezellig. Ja, Twee boeken hebben hier liggen <coughs> gebaseerd op persoonlijke aantekeningen van twee hoge nazi-misdadigers... En dan hebben we in de eerste plaats het door de Zwitserse schrijver Jurg Am Amman bewerkte uh, herinneringen van kampcommandant van Auschwitz Rudolf Hoss. Uh, die in 1945 met de dood voor ogen uh, in afwachting van zijn vonnis uh, zijn herinneringen. Ik geloof ik aan iemand verteld en die tekent dat op. Nee, hij heeft het zelf opgeschreven oh, tot, en die schrijver heeft daar een monoloog van gemaakt. Ik denk dat het boek, laat ik zeggen, als het voor het proces Eichmann verschenen was, chockerender was geweest. Het is toen weer die illustratie van het alledaagse kwaad. De man, uh, ach, heeft, hij heeft dat bevel gekregen en hij deed dat. Hij beschrijft alles, die vergassingen, tot in details. En het is wel, dus het is nu, wij weten dit nu. Wij weten eigenlijk al lang dat mensen dit gewoon kunnen doen zonder dat ze eigenlijk doorgeven hoe, wat, wat ze doen. Bij deze bal zit nog iets bijzonders bij, want hij houdt een gewoon absurd citaat. Want zo bijna aan het eind zegt hij van dat hij principiële bezwaren had tegen die vergassingen. Dan denk je, goh, en dan zegt hij dat, dat uh, het antisemitisme uh, uh, uh, geen goed doet. Daarmee speel je, daarmee speel je dat, wat dat, dat iedereen wordt tegen, draakt, is tegen Duitsland geworden door die, uh, door die massale vergassingen. Nou ja, en daarmee stel je het antisemitisme maar in de kwaad dag ligt. Dat kan de bedoeling niet zijn. En hier hebben de joden nog profijt van, want dit brengt ze dichter bij hun einddoel. Dus de man heeft natuurlijk helemaal niets geleerd. Het is, het is absurd, maar het is dus minder chockerend dan als we... Nou ja, Hannah Arendt ja. en het alledaagse kwaad niet hadden gekend. Ja, Han, uh, het is minder chockerend, zegt Paul, omdat we al zoveel weten. Maar ik kan me ook voorstellen, ondanks dat dat zo is... dat zo'n boek je toch weer meeneemt waar je op een manier die je eigenlijk niet had verwacht. Ik heb het gisteren aan een leraar op de middelbare school aan zitten bevelen op het, uh, in het café. Het is een uittreksel uit een uh, biografie die Hus moest schrijven van de Polen... toen hij uh, in de gevangenis zat. Het is een communistische, stalinistische manier om uh, te om mensen zich tegen zichzelf uh, te laten uh, schrijven. In en in ik Nederland, heb het volledig, in Nederland, hè, Nederland moest al al die Alle mensen die, biografie schrijven. Zij schreven dus een uitvoerige. Hij heeft dus een uitvoerige biografie geschreven die ook in het Nederlands vertaald is in het geheel, dit is er een uittreksel van. Um, het is heel nuttig om te laten zien hoe juist de nette mensen... tot de grootste misdaden in staat zijn. Dat, dat zit namelijk helemaal door dat boek. Ik ga twee citaten geven. Mijn vrouw had haar bloemenweelde. Het andere citaat is iedereen dacht dat de commandant het zo gemakkelijk had. Want hij legt namelijk uit hoe hij als zorgvuldig en ervaren... Uh, bestuurder uh, van het gedeelte van de SS dat zich met concentratiekampen bezighield. Uh, er maakte van wat er van te maken was. Terwijl ze uit Berlijn steeds maar weer treinen stuurden. zonder zich af te vragen of hij dat allemaal kon verwerken. Heel goed voor het onderwijs, om te goed. laten zien hoe plisgetrouwe mensen erg gevaarlijk kunnen worden. Ik zal het nog even noemen, de commandant van Jurk Amman, uitgeverij Contact. En het tweede boek gaat over, uh, is van uh, Jozef Kubbels, Hitler's spindokter. Een selectie uit de dagboeken van 1933 tot 1945. Samengesteld door Willem Melging en Marcel Stuivinga bij Bert Bakker uitgegeven... Er staat, de, de er staat op 28 februari 1945 op een woensdag... heeft Kubbels het volgende geschreven. De Führer is het met mij eens als ik zeg dat het onze opdracht is... ervoor te zorgen dat onze nakomelingen... als Duitsland zich over 150 jaar in een soortgelijke crisis mocht bevinden... ons als heldhaftig en strijdlustig voorbeeld zullen nemen. Dat is ook het doel van dit zeer interessante dagboek. Het dagboek was voor publicatie, het was om gevonden te worden. Uh, dus de Goebbels die hieruit naar voren komt... is de Goebbels zoals hij zich in de legende die na hem zou moeten ontstaan... Uh, in die leg naar, naar, dus het beeld van Goebbels zoals hij daar in die legende wou zitten... Dat wil ik over dit boek opmerken. Zeggen de auteurs overigens ook. En verder is het erg goed voor fans van Prins Bernhard... want Kubbels blijkt een grote hekel aan Bernhard te hebben. Goed, Paul en die hebben het ook bekeken. Even Gegelezen? helemaal te Gelezen, ja, ja, natuurlijk. Ja, de naam Eva Braun valt hij eigenlijk nog niet die Nauwelijks. van Goebbels. Nou, naarlijks. Naarlijks. Ja. Ja. aan het einde een beetje. Maar het, is, het speelt nauwelijks een rol in deze in de dagboek. Het is, uh, ja, dat, dat, dat, dat verbaast een beetje wat Han ook zegt. Hij schrijft het woord nageslacht, dat is ook zo. Hij heeft het voor een welzinnig bedrag. Al verkochte. Het mag pas over 20, 20 jaar na zijn dood verschijnen... maar hij verkoopt het al de rechten voor 250.000 mark. Dat is een waanzinnig bedrag. En jaarlijks 100.000 mark. Maar het zit toch iets merkwaardigs in dat hij toch vrij veel schrijft over zijn belabberde verhouding met zijn vrouw. Terwijl je zou denken: daar heeft hij niet zoveel belang bij. Er zitten ook een aantal censuren in hoor. Op het moment dat hij weet dat, hij, dat het contract getekend is voor die uitgaven, is hij terughoudender met privézaken. Nou, maar zaken. wacht even, het loopt tot 1945, ja, maar het loopt dus. Waar houdt het eigenlijk op? Het houdt dus kennelijk op als het allemaal nog Maart, niet voorbij is. Een paar maanden, een paar weken voor het, voor het voorbij is. Dus ben je twee maanden voordat de hele zaak in elkaar flikkert. Ja, dus het is, zeer, het is toch, tot zeer dichtbij. Het bijzonder dat je dan nog. Het het is, ook, het is een heel verbazend boek, eigenlijk. Ik, ik, ik had ze dus nooit gelezen. Ze zijn wel eens eerder verschenen. Maar ja, God, het is zo, God, hij is op een gegeven moment 34 34 dan wel voor verkiezingen. Maar er moeten dan geen geheime verkiezingen zijn. Want geheime verkiezingen, dat is oneerlijk. De gekozenen moeten zich maar verantwoorden. En de kiezers hoeven dat niet. Dus we moeten vooral. Verkiezingen moeten niet geheim zijn. Hij heeft, uh, nou ja, en hij heeft een buitengewoon. Een beetje in vergelijking met dat vorige citaat. Over. Uh, Kijk, over joden en leugens, kijk, het is volstrekt duidelijk... de oermens loog niet. En uh, de joden zijn natuurlijk het meest intellectualistische volk... wat er is. Maar als... Intellectualisme, mag ik het verhaal even nee, afmaken? Ja, Intell intellectualisme gaat gepaard met liegen. Dus de joden zijn de uitvinder van de, van de leugen. Hij heeft zo van die waanzinnige redenering... Ja. dat je denkt, die man spoort niet. En soms doet hij dat weer heel erg wel, als hij het over propaganda heeft. Daar weet hij echt ontzettend veel van. Daar maakt hij hele, enorme goede analyses op. Maar als dit nou... Zo is dat het boek Gubbels volgens Gubbels is. Dan zou ik verwachten, en dat is misschien ook wel het geval, dat er een uitgebreide inleiding bij zit die ons laat zien wie gubbels is. Ja, maar het zit er ook in. En ieder ja. tijdvak wordt geleid. Ik moet zelf zeggen dat de inleiders af en toe een beetje bijna qua jongensachtig zijn. Wat ik wel leuk vind soms hoor. Dat ze af en toe staat er dan tussen haakjes dat deze redenering dan totaal absurd is. En dit on hier, hier ontbreekt iedere logica. Ze hebben iets baldadigs Wat in zo'n uitgave soms verrast, maar ik vind het ook wel leuk. Ik bedoel, bij de beschrijving van Bernhard staat er uh, iets als uh, uh, geldwolf... lid van SS, SA en de SDRP, trouwde met Juliana... dus de biografische aantekening die de heren maken. Zou de jong niet gedaan hebben, zo. Maar... Ja, niet zakelijk. Maar niet zo maar, zakelijk, de, de de de vakkundigheid, zakelijk, maar deels. Maar de vakkundigheid van zijn spindokterdom. Uh, ja, ja, daar uit. hebben ze ook op geselecteerd. Het is natuurlijk een punt, wat, het is maar misschien 10% van, het, van de dagboeken. Dus je, ze hebben enorm geselecteerd op Nederland en op propaganda. Ja, hij was ook heel zo... trots op zijn kunde op dat gebied. Ja. Ze heeft heel veel over geschreven en ook gesproken over hoe het moest. Eigenlijk niet zo verstandig. Ja. Dus we hebben het wel over twee documenten... een soort ego-documenten van het derde Rijk gehad. Maar eigenlijk zijn het twee totaal ja. onvergelijkbare ja, documenten. De een is de leugen, de propaganda... en de ander, en hoe je dat doet... en de ander is toch eigenlijk kijk genoeg eerlijker. Nou ja, ze deden beide geloofden ze eigenlijk in hun zaak. Jawel, maar... Dat is wel de overeenkomst. Goed. Verplicht gelukkig, portret van een familie. Saskia Goldsmit, uitgeverij José. Ja, dat is een... Uh... Sassia Goldschmidt is uh, theatermaakster, Dit is haar debuut. Dat zal haar niet meegevallen zijn, want ze is de zus van Thijs Goldschmidt. Akelprijswinnaar, dus dat, dat is uh, met zeker een tijd... zal ze eraan begonnen zijn. Het gaat over, in principe, aanleiding is de gezinssituatie... vader, slachtoffer van Bergen-Belsen... Uh, het gezin was verplicht gelukkig, daar wordt het ongeveer... Dat is titel. Het gaat een beetje over de schaamte van de dochter voor het oorlogsvreden. Ja, de schaamte. De ja, ze, moest, ze moesten gelukkig zijn, want in Bergen-Belsen was het erger. Maar dit de, is toch wat je heel veel hoort uh, bij kinderen uit de Joodse tweede generatie van... jullie hebben niks meegemaakt, jullie moeten ja, gelukkig dat zijn. Ja, dat, dat, soort... e dat element zit er sterk in. Zij is de familiegeschiedenis gaan uitzoeken en doet dat... Erg goed, erg zakelijk. Ze zeurt niet. Het is een zware jeugd geweest. Haar vader was logopedist en was die kinderen die hij die behandelde die, die, die waren heilig voor hem. Maar voor zijn eigen kinderen had hij aanmerkelijk minder, minder oog. Het is vooral zo, het is ontzettend goed geschreven. Het is heel rustig en het is zonder een spoor van aanstelleritis. En het is dus een fantastische familiechroniek. Hans van ja. Horst? Ja, ik heb er eigenlijk weinig aan toe te voegen. Ik vond het een indrukwekkend boek. En naarmate ik eh, verder in het boek vorderde, nam dat gevoel toe. Dan noem ik het nog één keer. Verplicht, gelukkig, portret van de familie van Saskia Gogolschmid uitgegeven bij COSSE. Dan gaan we nu naar de jaren 60. Een verslag van een geheime operatie van de Amsterdamse politie in de jaren 60. Nou, uh, operaties van de Amsterdamse politie. Zijn op dit moment erg veel in het nieuws. En zijn ook buitengewoon uh, feestelijk. Maar dit gaat over de groep IJzerman. Hoe de politie infiltreerde in de radicaal linkse beweging van de jaren zestig. Een boek van Guus Meershoek. Handig, wil jij beginnen? Ja, en wat ik vooral zo leuk vind is hoe die meneer Meersoek dat zo serieus en wetenschappelijk uh, beschrijft. Waar gaat het over? Het gaat over wat agenten onder leiding van een zekere meneer IJzerman. Fantastische die... naam in dit debat. Ja, het lijkt zo'n als... een jongensboek: De ja. Groep IJzerman. Ja, maar, maar het is een heel serieuze studie over hoe die mensen dan uh, gaan infiltreren bij, uh, bij de rode jeugd. en zelfs bij de federatie jongere groepen van de Partijen van de Arbeid. waar ik in die tijd actief in was als redacteur van het blad De Kapitalisten. Ze moeten mij ook bespioneren. Hebben. En eh, die moeten dan informatie verzamelen... zodat de politie van tevoren weet of er misschien geweld komt. En dan kun je dat voorkomen. En ze raken in de war. Ze raken, krijgen verbanden met de veiligheidsdienst van de Telegraaf... die er ook nog in voorkomt. En eh, die deels gebruikt wordt door de BVD als bron van informatie. En die deels ook... Eh, voor allerlei stukken in de, in de kranslucht. Een krankzinnig verhaal. Uiteindelijk is het met, uh, zijn ze er na een paar jaar mee opgehouden. Met dat uh, infiltreren, eigenlijk na het ineenzakken van de kabouterbeweging. En de auteur, die uh, een soort veiligheidskunde doseert in Twente, heeft de. Agenten die blijkbaar nog leefden, de spionnen, zeg maar, geïnterviewd. Ze hebben de schuilnamen zomer, herfst, lente en winter. Ik vond het een leuk boek. En oh, bovendien komt meneer Oskamp er nog in voor, de leider van de Rode Jeugd. En die ik ook vooral ken nou, als een voortreffelijk boekverkoper bij Van Ginnep. Maar een leuk boek. Paul boek. Is, ja, een leuk boek. Boek. Ja, het is een leuk boek. Als je het meegemaakt nee, hebt, vooral. Nee, nee maar ja. het, is sowieso aardig, het heeft een paar aardige dingen. Het gaat eigenlijk maar om vier mensen. Hè? Bedoel, er zitten enorm veel kolderige kanten. Ze begonnen met twaalf, maar bij de eerste demonstratie waar ze aan mee ja. Waren er, werden er al acht ontmaskerd, omdat ze sommigen hadden een uur geleden nog het verkeerstaanregel in hun uniform. Echt. Er zitten enorm veel slapstick elementen in. Sommige dingen veranderen dus nee, niet nee, wat de zijn, zijn, het gaat het, het maar om vier mensen. Maar het aardige is dat je bij die vier mensen alle elementen terugziet... die je ook terugziet bij gewone geheime dienstoperaties uh, uh, uh, en de gevolgen daarvan. Dus de één raakt een beetje onder de indruk van het gedachtegoed van de mensen die die moet volgen. Niet zozeer in dat anticapitalisme, maar wel in zaken als milieu en dat soort dingen. En volgt eigenlijk, op een gegeven moment, volgt die... Dit uh, gaat op een keer de weg, gewoon. Het gaat keer de weg. Ja. Uh, de ander wordt door die dubbelrol uh, uh, een beetje, raakt hem psychische problemen. Dus in die vier mensen vind je alle elementen die je kent van de verhalen van de geheime dienst. En dat is natuurlijk... Buitengewoon leuk. Het is buitengewoon leuk. Uh, uh, en er zitten ook absurde dingen in. Dat vind ik ook erg geestig. Zij kregen bij demonstraties de hardste klappen van hun collega's. Ja. En hoe zit dat dan? Nou, enerzijds zit dat, was dat omdat een beetje dat, je het kent wel die rolverdeling... mensen, die, die, die, die toneelspelers die verward worden met de rol die ze spelen. Dat bestaat. Maar daarbij ook hadden in de ogen van hun collega's... zo'n lekkere, makkelijke baan. Want ze hoefden zich niet aan diensttijden te houden... en ze hoefden geen bonnetjes in maar, te dus vullen. En zo. Dus er dus dus, dus ging hun... een enorme jaloezie op uh, van ja. hun collega's. Dus de lange lat ging bij hen er extra hard overheen. Want ze werden ja, dus wel herkend. Ja ze, net. ja, ze wisten ja. het wel. Oh, ja, ze, ja, ze wisten wel dat hun collega's waren. Maar klinkt niet ongeluk. Nu klinkt het allemaal als uitermate amusant. Is het ook nog meer dan amusant? Amusant, dit boek? Nou ja, het, het, ik vind het gaat natuurlijk wat ver als je ziet hoe. hoe, hoe, hoe toch, laat ik zeggen kabouterbeweging, provo, waar heb je het over? Keurige organisaties, waar die infiltratie dan toch plaatsvindt. Dus ik bedoel, dat is de vraag natuurlijk of je dat fatsoenlijk vindt. Het aantal van die agenten zelf vonden dat op een gegeven moment niet meer. Ik noem het nog een keer. Het zegt misschien zo over de angst van Nederland... dat men toch wel in paniek was van die kabouters. Ja, maar dan ga je niet met z'n vieren, hè? Ja, zeker amateurisme hoorde er misschien bij. Goed, de titel... De Groep IJzerman, hoe de politie infiltreerde... in de radicale linkse beweging van de jaren 60, Een boek van de Guus Meershoek. Ja, en dan hebben we nog een liggen... Teun de Vries, een schrijversleven. Jan van Galen, uitgeverij Aspect. Het gaat om deel 1. Het leven van Teun de Vries van 1907 tot 1945. 700 pagina's voor een half leven. Uh, is dat wat, jongens? Dat is, dat is, dat is erg veel. <laughs> Zeker omdat het op de helft van zijn leven is. En het probleem daarbij is... Kijk, het is een uh, maar hij, hij legt geen prioriteiten. Kijk, een biograaf moet uiteindelijk toch kiezen. Dit en dit is belangrijk bij die man en daar ga ik me op focussen. En dat doet hij dus niet. Hij, hij, alles rijp en groen komt bij elkaar, zodat we pagina's moeten lezen over waarom Simon Vestijk... Een raar bloed om bodemboekje heeft vertaald. Dat gaat zeven pagina's door. Dan denk ik: wat heeft dat ermee te maken? Het is een beetje, ik vind het eigenlijk, het klinkt een beetje raar, maar ik vind het bijna een beetje onbeleefd. Je gaat dus bij elkaar 12 tot 1400 pagina's schrijven over dat schrijversleven. En, je, geeft, en je, blijft dus, je blijft maar aan het woord. Maar waarom is het onbeleefd? Want Gerard ja, Reven heeft nu uh, twee delen boeken... van uh, geloof ik de eerste zoveel jaar 2000 pagina's. En dan noemen we het denk ik niet onbeleefd. Dus waarom... dus dat zijn ze verzamelde romans, heb je het over? Nee, de biograaf Nop Maas heb ik het over. Oh, ja, maar dat uh, Maas koos. Het gaat mij niet om de omvang. Het gaat mij om... Uh, bovendien is Gerard Reven veel belangrijker schrijver dan de Vries. Hoor. Dus laten we daar de prioriteiten ook even in aanleggen. Maar hier wordt niet gekozen. Hij wordt niet gekozen voor hij is dat en hij is dat en dat toon ik. Alles rijp en groen wordt opgestapeld. En hij, daarbij is hij ook uh, soms. Uh, ja, Duperon. Hij schrijft ze, zo vanuit hem dat we weten wel wat Teun de Vries van Duperon vindt en voor hem. Maar hij noemt niet wat Duperon over Teun de Vries geschreven heeft. Hè? Dat wil ik dan ook wel weten. En dat is dan ook nogal wat. Ja. Dus, uh, Han, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Elke ademtocht beschreven. En dat, is... en dat is te veel. En er staat ook heel veel informatie... die, die is niet wezenlijk om Teun de Vries te, te ja. begrijpen. Hè? Bijvoorbeeld hoe de bibliotheek in elkaar zat... en wie daar nog meer werkte toen hij in Sneek daar assistent was. <lacht> goed. Ja. En bovendien hebben we het hier over een marxistisch auteur... die ook wel een paar verkeerde aanlatingen heeft gedaan. Nee, maar dat, maar dat, dat, dat, wordt, nee, maar maar dat moevelt hij niet weg. Nee, oh, nee, nee. nee, nee het is wel gewetensvol. Het is een eerlijk boek. Ja. Goed. Genoeg erover? Ik denk dat uh, we hiermee alles gehad hebben. De boek. Nou, de boek van Rudy Kagi. Of toen we hebben is, nog een heel Ik te zeggen dat het een waanzinnig goed boek is. Dan ook even ja, dan zeggen, het is het Schuifkaas. Gaat. Gaat de van een reunie van Rudi Kagi. Het gaat over een kindertehuis in Voorschoten waar hij gezeten heeft. En hij legt heel goed de principes van zo'n zo kindertehuis uit. Kinderen waren daar ongelukkig, maar uiteindelijk concludeert hij... dat kon ook niet anders, de kinderen zaten daar onvrijwillig. Wat de leiding ook deed, ze konden niet goed doen. Want je kunt je niet solidariseren met een leiding van een tehuis... als je ergens anders nog ouders hebt... En dus de hele tragiek. De tragiek gaat over de reunie, maar het gaat natuurlijk ook over de tragiek van zo'n kindertuis. En dat heeft Rudy Kagen, die ooit dus een boek over de kinderbescherming geschreven heeft, werkelijk prachtig opgeschreven. Maar het is ook een terugblik. Heeft, ja. Het is ja. eigenlijk de zo de zo grafisch, ja. Ja. Hij komt. Oude, ze gaan een reunie organiseren. Dat leidt tot, dan komen alle trauma's boven. Want het is niet leuk in het kindertuis. En de leiding werkt nogal veel met straffen. Ja. U hoorde Han van Horst en Paul Arnoldussen over de boeken die afgelopen maand uh, verschenen zijn. Al die boektitels, als u ze niet precies heeft kunnen volgen, dan kunt u naar de site gaan. U kunt met ons mailen natuurlijk, ons adres is ovt Maar ga vooral naar de site geschiedenis24.nl, want daar vindt u allerlei informatie over onze uitzending, maar ook over allerlei andere uitzendingen. En om precies te horen wat er op deze prachtige site allemaal te vinden is aan de telefoon, redacteur Marnix Kolhaas. Goed. Goedemorgen, Marnix. Ja, goedemorgen, Michal. Wat hebben we op de website? Uh, nou, we besteden onder andere aandacht aan de discussie over het uh, rituele slachten die in Nederland is uh, losgebarsten. We doen dat door terug te kijken naar de Tweede Wereldoorlog, toen het rituele slachten onder invloed van de nazi's verboden was. De en invloed? de rol die de film je kan zeggen de filmische icoon van het antisemitisme, de eeuwige jood, daarin gespeeld heeft. Want in die film komt een uitgebreide scène voor van ritueel slachten. En die discussies die daar destijds over gevoerd zijn... ...hebben ertoe geleid dat de NSB-commissie die dat moest keuren... ...notabene wilde dat die scène uit de film werd verwijderd. Het is onder invloed van de Duitsers geweest dat uiteindelijk die scène toch in de eeuwige jood is gebleven. Het gevolg was dat er bijna niemand naar is gaan kijken in Nederland... Um, en het heeft er ook toe geleid dat na de bevrijding de discussie opnieuw gevoerd werd in Nederland of... De, het rituele slachten niet gewoon verboden moest blijven. We hebben tenslotte wel meer maatregelen van de Duitsers, zoals de kinderbijslag, gewoon uh, gehandhaafd uh, na de oorlog. Nou, die discussie over de eeuwige jood, het rituele slachten en ook de bijdrage die twee Nederlandse cineasten aan die film hebben geleverd, te weten Jan Teunissen en Jan Koelinga, die is uh, uitgebreid te lezen en te bekijken op uh, de website www.geschiedenis24.nl en dan tenslotte het themakanaal Geschiedenis24, dat staat uh, de, de hele middag in het teken van 25 jaar na Tsjernobyl. Marnix Koolhaas, hartelijk dank. Het is eerste paasdag en waar kan je dan beter zijn dan op het paaseiland? Het eiland dat vandaag precies 289 jaar geleden... door de Nederlandse ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen werd ontdekt. Tien jaar geleden bezocht Ingrid Pante het eiland. op zoek naar het paasgevoel. Ze ontdekte er een magische wereld van grote stenen reuzen die staren over zee. en van verhalen over de zoektocht naar het ei. Luistert naar een bewerkte versie van dit eerder in 2001 op Radio 747 uitgezonden verslag. Moet je eigenlijk gewoon laten, laten leiden hier op Paaseiland. En het leukste is om het te doen met een kaart in je hand. En aan de hand van die kaart zou ik dus nu zijn bij Anga. Nee? Akahanga. Romo Akahanga. En overal waar je hier loopt, hoor je de zee. Als klein kind was ik gefascineerd door foto's van de stenen reuzen op Paaseiland. Ik dacht dat dit de paasbeelden waren: een soort van versteende paashazen die als wachters op de uitkijk stonden, ergens op een magische plek. Nu weet ik dat deze stenen beelden Moai heten en staan op Rapa Nui, de grote rots, midden in de stille Zuidzee. Aan de andere kant van het eiland, bij uh, Rano Raraku daar regent het nu. Pijpensteden, ik zie daar uh, wolken met een uh, uh, grijze mist die naar beneden valt. En ik sta hier hoog en droog, 500 meter op het puntje van Paaseiland. Pito o Te Inua. En dat betekent de navel van de wereld. Zo is uh, de oorspronkelijke naam van Paaseiland. Het heet nu Nui, maar het wordt uh, over de hele wereld nog Paaseiland genoemd. Want hier kwam op eerste paasdag Jacob Roggeveen aan in 1722. De zuidere breedte, 27 graden, 4 minuten. En de lengte 266 graden, 31 minuten. De gekoppelde koers west en half zuid. De wind noord, noordwest en zuidwest. Ongestadige koelte. Ook stilte met donker weer en regenvlaagjes. We zagen een schildpad, groente en gevogelte. Later ook rook van het eiland. En er was grote blijdschap onder de bevolking. Als ook... En ieder hoopte dat dit lage land de voorbode was van de strekkende kust van het onbekende Zuidland. Het strand van Anakena. Na 1400 jaar isolatie van dit eiland kwam Jacob Roggeveen hier aan in 1722. Op eerste paasdag. En hij was uh, de eerste Europeaan die hier voet aan wal zette. De eerste die het eiland herontdekte. Daarover wordt ook een passage geschreven in zijn dagboek. Het was een, uh, een aankomst met veel tamtam. -tam, met uh, iedereen bewapend. Met uh, geweren stonden zij hier allemaal klaar om bij eventuele... Dreiging te gaan schieten. Wij vertrokken desmorgens met drie boten en twee scoepen, bemand met 134 koppen en alle gewapend met een snaphaan, patroontas en houwer. Wij trokken over de kripstenen die aan de zeekant zeer menigvuldig liggen tot aan het echt land wijzende met de hand dat de inwoners die in menigte naar ons toekwamen... ruimte zouden maken. Die Indianen, gans verschrikt en verbaasd... nemen de vlucht met achterlating van 12 doden. Wie gaf de orde om te schieten? Het was Cornelis Mens, onderstuurman van het schip Tienhoven. De Blue Dark. Um, er eerst de verwarring, Jacob Roggeveen uh, had geen uh, orde gegeven en uh, niemand wist wie de orde gegeven had om te schieten. Maar er zou een uh, inborling geweest zijn die de hoed van een van de matrozen zou hebben willen afpakken. En uh, vervolgens uh, kwam daar een soort uh, dreiging uit voort, die ertoe leidde dat twaalf man werden gedood. En Jacob Roggeveen kwam hier dus aan. En hij is ook de eerste die de moai beschrijft. Hij uh, en zijn mannen braken een aantal uh, dagen hun hoofd over uh, de moai... en hoe die uh, getransporteerd uh, zouden zijn hier naar de kust. Maar uh, het antwoord wat zij hadden was dat uh, de beelden niet van steen waren, maar van klei. En dat ze op hun plek gemaakt zijn. En dat er later stukjes steen in de klei waren gestoken. Nou, waarschijnlijk wist Jacob Roggeveen niet wat lava was. en lava gesteente was dat hij eh, de moais op die manier verklaarde. Alsof zij hier aan de kust gewoon in elkaar zijn gekleid. Maar eh, alle ontdekkingsreizigers die na hem kwamen... Eh, merkten al snel op dat, dat, dat het wel echt gesteente was... En uh, de Spanjaarden sloegen gelijk uh, met metalen op de stenen beelden en zagen dat het, uh, dat het toch wel behoorlijk hard was. En ik loop nu over kleine kikselsteentjes heen. Want ja, eigenlijk hoor je de heilige plaatsen hier met bloot voeten te betreden. En dat maakt het er niet makkelijker op. En, uh, het plateau is uh, een halve meter hoog. Daarop liggen allemaal lava, stenen, brokken, stukken rot gestapeld. Tot, een, uh, tot het toch een soort van vlak vormt. En daarbovenop staat de Moai. En uh, ik denk een metertje of vijf hoog van. Donkergrijze gesteente. En op het lichaam van de Moai, witte mossen. En uh, op heel veel rotsen tref je witte mossen aan en vaak vormen het tekeningen. Gillige schetsen van, soms makemake, van uh, eieren en vogels. En uh, deze Moai heeft geen hoed op. En misschien ligt hij hier nog ergens verspreid, zoals bij heel veel platforms waar moaïs met hun neus in de grond liggen, gebroken, stukken rots en hun hoed verspreid over, uh, over de vlakte. En nog steeds moeten er zoveel beelden weer op hun plek gezet worden. Dat is uh, ongelooflijk veel werk. In totaal zou er rond duizend moaai's zijn. En uh, nog geen tien procent, uh, maar misschien tien procent staat op het eiland. Ja, op zo'n plek. En wat... Uh, zo typerend is van de Moai Is het grote vlakke hoofd met uitgehouden oogkassen. en Een hele rechte neus. Bijna geen mond, alleen maar een, uh, een rechte streep. En dan een heel scherp afgevlakte kin. Scherp afgevlakt naar binnen, waardoor het een beetje een... Een driehoekige kin hoort En daaronder een heel groot recht lijf. Twee armen en, wat zo typerend is, de handen met hele lange vingers... We zijn hier uh, ongeplavijt. De meeste van die uh, gravel roads. De zand en keien en steentjes. Aan alle kanten omgeven door een uh, rotsachtig landschap. En we naderen nu uh, Poike. Poike is de oudste krater van dit eiland, uh, 3 miljoen jaar oud. En uh, het, is, uh, het heeft meer weg van een uh, vriendelijke, ronde heuvel. En het meest opmerkelijke aan uh, Poike is uh, de twee uh, rotsen die uh, voor op de heuvel liggen. En dat zijn gigantische rotsen, dat zijn eigenlijk weer kleine bergjes. En als je kijkt uit de verte, dan zie je een schildpad die langzaam van de top van de poiken naar beneden naar het water loopt, de zee in. En uh, zelfs de tekening op, uh, op de rots heeft de vorm van het hoofd van de schildpad en, uh, en zijn lijf. Dat is poiken, dus de oudste, oudste krater, de oudste vulkaan van het eiland. En... Om de bocht van de Poike, daar zie je de grote krater weer van Rano Raraku. Nou, de krater dus, rechts en links, 15 Moai die naar de krater kijken. Ik ben nu binnen in de krater van Rano Raraku. En dit is de fabriek van de moais. Dit is de krater waar de stenen beelden, de stenen hoofden uitgehakt werden. En het wordt ook wel de fabriek of de geboorteplaats van de moais genoemd. En binnen in de krater staan de exemplaren die nog het minst af zijn. En als ze dus uh, zo goed als uh, uitgehouden zijn en, en bewerkt zijn, dan worden ze naar de buitenkant uh, getransporteerd. De buitenkant van de krater, waar ze dan uh, ja, in afwachting zijn tot wanneer ze gebruikt en getransporteerd uh, moeten worden. Zo, zo ging dat toen de tijd. En hier binnen in de kraten dus de exemplaren um, die nog niet helemaal geboren zijn. Ze zijn nog niet helemaal af. En ook hun ogen zijn nog niet uitgehouden. Want dat gebeurt pas als het beeld op de AHOE, op het platform, wordt geplaatst. Dan worden de ogen geopend. En uh, dan krijgen ze ook uh, de witte ogen. Wit met uh, de pupillen, zeg maar, ingelegd in de ogen. Op dat. Uh, als zij op de platforms geplaatst waren. En met de ogen in het beeld... dat betekent dat het beeld mana heeft, levenskracht. En aan de andere kant van de binnenkant van de vulkaan... zie ik al een stuk of dertig moais staan... die dus nog niet helemaal klaar zijn... En in totaal zouden er hier 365 beelden hier op de krater nog staan. En de grote vraag was dus... hoe kregen ze deze gigantische beelden... van soms wel 20 meter hoog... hoe kregen ze die naar de kust toe... waarop ze vervolgens op de platforms, op de Ahu's, werden gehezen... Hoe was dat mogelijk? Er uh, gaat een, uh, een theorie van een uh, Oostenrijkse psycholoog die dacht dat um, de beelden waren de, de uitgehakte beelden door een explosie over het eiland zouden zijn verspreid en keurig geland op hun uh, Sokol of op hun Ahoe langs de kust. Um, vervolgens kwam Heierdaal en hij deed een experiment hier met het transport van de beelden en liet tussen de 80 en 180 mensen um, en liet hij uh, een 4 meter hoog origineel beeld voortrekken. En uh, dat, dat beeld stond op een vorkvormige staak. En dat zou dan dus een van de transportmethodes zijn geweest... maar het klonk niet erg overtuigend. Er is ook een ander experiment geweest naar aanleiding van uh, wat de eilanders zeggen over het transport van de beelden. Velen zeggen de beelden liepen zelf naar de kust. Want de beelden hebben mana, hebben levenskracht en als ze willen kunnen ze zelf naar hun plaats toelopen. Om deze theorie van het lopen uh, te simuleren hebben, zijn er ook experimenten geweest waarbij met een uh, constructie met touwen een beeld een beetje kantelde en vervolgens naar de andere kant... van de ene naar de andere kant, waardoor het een beetje leek te wachelen. Op die manier kon het naar de kust lopen. Maar eh, ook dat bleek niet waar, want dan zouden alle beelden beschadigd zijn aan de onderkant. De Amerikaanse Joanne van Tilburg heeft een andere theorie. En eh, dat gaat uit van eh, de technieken en de vaardigheden die men die de Polynesiërs gebruiken bij de bouw van hun boten. En het zou dus een driehoekige slee zijn. Twee lange boomstammen die in een vee aan elkaar zijn gebonden. En waarop het beeld dus wordt neergelegd en ingesnoord. En dan kun je deze slee over de boomstammen dwarsgelegde boomstammen vervoeren. Dat zou dus de methode zijn geweest. Waarom ze begonnen zijn met het hakken van steeds grotere beelden... en abrupt gestopt zijn, blijft Gissen. Maar moai worden er nog steeds gemaakt op de eiland. Nu voor de commercie. Op de markt in het dorpje Hangaroa kun je beelden kopen in alle soorten en maten. Van steen of van hout, nieuw of oud gemaakt. En iemand die veel weet van de moai is beeldend kunstenaar Nick Welborn... die van Tessel komt en Notenwenen een moai in zijn tuin heeft staan. Als één man in zes weken, al is met een ijzeren bijl... zo'n ding zo kan maken... dan kan het natuurlijk door de eeuwen heen... als het over een periode van duizend jaar is geweest... met zoveel mensen op een eiland... kan je ook zoveel beelden maken. Dan hebben ze ze in razend tempo gemaakt. En als het een specialisme wordt... je doet de hele dag niks anders... Ja, misschien hebben ze daar ook siesta gehouden. En als je dat nu ook doet, ik bedoel, in de warmte niet hakken. Maar als je s morgens een paar uur hakt en in de avond koelt en nog weer een paar uur. En je doet dat onder de... En misschien... Ik weet niet of het echt slavernij was. Maar misschien werd het ook... Dat zei ik juist niet zo, denk ik. Het werd gewoon goed betaald. Hè? Er was een groep die viste en die brood bakte en de hakkers hakten. Dus nou ja, dat was hun stiel en ze deden dat goed. Maar ja, dat was... als je geen geld... Ze kenden geen geld. Dus... Uh... In, het was een ruilhandel daar, in een verzorgingshandel, verzorgingsstaat in, in de zin van uh, eten. de een zorgt voor het eten, de ander zorgt voor, voor het vee en, en, en, en men helpt elkaar. Als er geen, geen, als er geen geld tegenover staat, zoals nou bij ons, dan, dat hebben wij ook zo gedaan vroeger toch? Ja en, dan, en uh, toen op een gegeven moment was het, was het voedsel zeg maar werd schaars en toen, toen gaven ze een pijltje aan. Ja. Toen gooide ze het beltje erbij neer. Ja, het is op een gegeven moment zomaar gestopt. Als je, dat, als je het zo wil zien, als je het reconstrueert... en je ziet allemaal beelden in een stadium van half af tot af of bijna af. En, en half aan begonnen. En, en de beiden liggen er allemaal nog bij. Dan denk je, ze zijn allemaal zo weggelopen. Er was iets belangrijkers te doen. Maar ze kunnen ook allemaal ziek zijn geraakt, natuurlijk. Of zo. Er kan ook wat uitgebroken zijn. Er is een periode geweest waarin een aantal aardbevingen op een rij zijn geweest en, en veel beelden zijn omgevallen en, en kapot gegaan. Dus ze zeiden, we stoppen ermee. Ja, ja want ik heb ja. ook wel gehoord van een eilander die zei... we zouden nooit elkaars beelden omgooien, nooit, nee. want dat is... Dat is heilig. Ja. Dat zijn je voorouders. Ja, daarom dat is altijd de theorie geweest. Men heeft elkaar naar het leven gestaan. En ze, hebben, ze hebben bewust beelden gebroken. Want je kunt zien dat bij bepaalde beelden... is een steen ondergelegd om de nek te breken. Om de kracht ook uit het beeld te halen. Dat is ook, is ook een, een idee. Maar bij een heleboel beelden is het niet het geval. Dan liggen ze gewoon zomaar om alsof er een, een trilling is geweest. En de boel is ook verzakt. Soms zijn ze ook gewoon... is de, is de tempelplatform zelf in elkaar gezakt... en is de oude daardoor gevallen. Ik zit nu op de rotvlak bij Anakai Gawati, De god van de kannibalen, Wordt dit wel genoemd. En hier zouden mannen zijn getraind... om mee te doen aan de beroemde vogelmancultus. En dat hield in dat eens per jaar een wedstrijd werd gehouden... door um, tussen de... 10 tot 12 beste kandidaten van de belangrijkste families. En um, de wedstrijd bestond daaruit dat de kandidaten van de steile klif van het eiland afklommen. Nou, een paar honderd meter hier naar beneden. Dan een um, afstand van een paar kilometer overzwemmen naar de rotseilandjes voor de kust. En uh, die zee is dus um, vol met haaien, dus dat was dan nog een extra bedreiging. En van die eilandjes moesten ze dan het eerste ei van een bepaalde vogel, uh, de terugkerende sterren, uh, het ei vinden. En dat ei weer ongeschonden in een, in een mandje onder hun nek meenemen over zee. ...tussen de haaien door om vervolgens bij de rotsmand weer omhoog te klimmen. Een paar honderd meter steil omhoog. Met alleen maar brokkelend uh, zand en, uh, en scherpe stukken uh, steen die, uh, die je moet vastgrijpen. En, en dan uiteindelijk hier dan uh, op, de, op het uiteinde van de klif hier, hoog boven de eilanden... ...om daar het ei te geven aan de priester en aan het hoofd van zijn uh, stam of zijn familie. en um, die persoon die werd de vogelman voor het komende jaar. en dat hield in dat hij een heilig man was. hij liet zijn nagels groeien, hij liet zijn haren groeien, hij mocht zich niet wassen. en hij werd uh, geïsoleerd in uh, Rano Raraku, in de krater waar uh, de moais gemaakt worden, waar de moais geboren worden. daar leefde hij dan een jaar en uh, werd hij als een orakel, kon hij bezocht worden. Hij was dan een soort van boodschapper of medium voor Maken uh, Maken make, voor de God. En het verhaal gaat dat als je faalde, hier in deze cannibale god, als je faalde en niet meer mee kon doen aan de wedstrijd, want sommige stammen stuurden meerdere kandidaten. Dan werd je opgegeten door de overige kandidaten voor de wedstrijd. Dit is dus een van de legenden van de Vogelman. Ook de Noorse beroemde schrijver en uh, ontdekkingsreiziger, maar dan in de moderne tijd, uh, Tor Heijerdal, kwam hier aan land en sloeg hier zijn kamp op. Op de plek waar, daarvoor in 300 na Christus ongeveer, koning Hottomatua had geleefd. En uh, Tor um, onderneemt vanuit hier, vanuit dit strand, allerlei uh, ...expedities naar de resten van de Moais en de Ahu's. Er is één Ahu, één begraafplek hier op het eiland... Um, ...waarvan het platform op zo'n manier gebouwd is, zo keurig recht. Uh, de stenen passen perfect op elkaar en zijn in elkaar gelegd, lijkt wel. Um, en perfecte rechthoeken. Dat platform, um, daaraan refereerde Thor dat, um, ...dat het... Uh, de Inca's waren geweest die een bouwstijl uit Peru meegebracht naar dit eiland. Inmiddels is gebleken dat deze theorie niet houdbaar is. En um, dat wordt nu dus ook algemeen aangenomen dat de, afstammelingen van, uh, dat de eilandbewoners afstammelingen zijn van um, Polynesië, van uh, Samarkes en uh, andere Polynesische eilanden hier. En dat de oorspronkelijke bouwers van de Moais ook Polynesiërs zouden zijn geweest. En de sterrenhemel is hier echt fantastisch. Als ik er verstand van had, dan zou ik echt heel veel sterrenbeelden hier kunnen beschrijven. Maar ik heb mijn sterrenbeeldboekje niet bij me, helaas. Dus ik kan alleen maar zeggen... dat er echt onbeschrijfelijk veel sterren aan de hemel staan. Echt miljoenen. En dat het één witte vlek van lichtjes vormt. Ik kan me ook voorstellen dat er hier... Heel veel wijze mannen, astrologen, astronomen hebben gezeten die op Orongo de sterren bestudeerden en probeerden daar de toekomst uit te vissen voor de mensheid. En ik kan zelfs in de theorie van Erik van Deneken komen als ik hier naar de sterren kijk. Waren de grote cosmonauten. Ik kan me voorstellen dat er zo'n ruimteschip hier aankomt van een van de planeten ver weg. En dat er een aantal kosmonauten uitstappen die hier uh, gaan vertellen hoe we een baasbeeld, hoe we een moai, moeten hakken. Maar ik moet toch ook denken aan wat de eilandbewoner Lucas Pacaratti mij vertelde. Hij zei dat de moai van Basalt, die nu staat in het British Museum in Londen... duidelijke symbolen op zijn rug draagt. Symbolen van vogels, peddels, het universum en de regenboog. En dat deze moai de geschiedenis van de mensheid vertelt. En het was het voorbeeld... Voor alle Moai's die daarna werden geconstrueerd. En de enige taak van de Moai is om de geschiedenis van de mensheid door te geven aan toekomstige generaties. En in de symbolen van de Moai staat beschreven dat de vrouw de eerste mens was. En dat de mens gesymboliseerd wordt door de vogel, door de kip. En het ei staat voor het doorgeven van leven. En zo vat de Moai de evolutie van de mensheid samen in één vraag. Wat was er eerder? De kip? Of het ei? Een programma van Ingrid Planten over het Paaseiland... dat op eerste paasdag 289 jaar geleden... door een Nederlandse ontdekkingsreiziger werd ontdekt. Wilt u een cd van dit programma, maakt u dan 7,50 euro over... op 444600, ten name van de VPRO onder vermelding van het spoort terug Paaseiland en de datum van vandaag. Dit is alles waar wij tijd voor hadden. over deze programma van Hans Olink, nota Jos Paul Matthijs Deen... Paul van der Graag, Laura Stek, Daan Blokker en ik ben Michaël Citroen. Na ons volgt Govert van Brakel met de perstribune... met vandaag als gasten Joop Daalmeijer, die ik meen, vandaag zelfs 65 jaar is... en Gert-Jan Verbeet, voetbaltrainer. Het is een spannende dag. Spannende dag vandaag met het voetbal. Ik wens u verder een hele prettige zondag. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Dag. daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. De Mexicaanse woestijnstad Ciudad Juarez is de gevaarlijkste stad ter wereld. Vorig jaar werden er meer dan 3000 mensen vermoord. Wie kan ontvlucht de stad? Achterblijvers proberen te overleven. Heb jij nog enig vertrouwen in de autoriteiten? No, claro que no, porque desde que ellos llegaron... Zij zijn degene die nu het geweld hier veroorzaken. En niemand vertrouwt meer op het leger of politie. Een tweeluik over een woestijnstad in nood. Vanavond, deel 1, om 7 uur in Bureau Buitenland. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Rome, Australië, Noorwegen, Thailand, Berlijn, Cuba, Toscane, New York, Spanje. Lekker op vakantie, maar dan wel met een reisgids van Capitool. Capitool, laat je de wereld zien. Kunsthof TV kijk terug op de eerste drie seizoenen. U hoort onze gasten over de magie van schilder en beeldende kunst, over de waarde van onze Nederlandse taal of de liefde voor muziek. En omdat er ook heel wat te lachen viel over humor. TV Vanavond om vijf over zes op Nederland 2. NTR brengt cultuur. Kapitool Reisgidsen. Nu bij ANWB, Bruna, V&D, The Reach Shop en Selectus Boekwinkels. Arthrose? Daar is niets aan te doen. Is dat waar? Of niet waar? Ga voor het juiste antwoord en alle actuele informatie over arthrose... naar www.reumafonds.nl Dit is Radio 1.